Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. NS-reizigers vindt dat de politiek boter op het hoofd heeft... als die klaagt over wanprestaties van NS en ProRail. De politiek heeft volgens de NS nagelaten geld beschikbaar te stellen... voor probleemloos vervoer tijdens extreme weersituaties. De afgelopen dagen vroegen veel wissels vast kost volgens ProRail 45 miljoen om de wissels vorstbestendig te maken. De rechtbank in Utrecht mag de zaak van Laura Dekker behandelen. Een wrakingsverzoek van haar advocaat werd afgewezen. Bureau Jeugdzorg wil dat de 14-jarige zeilster uit huis wordt geplaatst. Morgen wordt de zaak behandeld en wordt Laura ook gehoord. Ze vloog vorige week naar zeilvrienden op Sint Maarten. Volgens haar advocaat deed ze dat omdat jeugdzorg woensdag al had gedreigd haar uit huis te plaatsen. Het borstbeeld van Annie M. G. Schmid in Kapelle in Zeeland is gestolen. Volgens de gemeente moet het beeld van nacht of vanochtend van zijn sokkel zijn gehaald. Het beeld van de kinderboekenschrijfster stond in de tuin van de hervormde kerk. De gemeente heeft aangifte gedaan van de diefstal. De KNVB laat vijf wedstrijden. In de eerste divisie betaald voetbal onderzoeken door de UEFA. De Europese Voetbalbond is bezig met een grootschalig onderzoek... naar illegale gokpraktijken en omkoping in Europese competities... Veel informatie komt van het blad Voetbal International. De redactie heeft die informatie doorgespeeld aan de KNVB. Het gaat om de wedstrijden os Den Bosch-VVV, Eindhoven-Fortuna-Sittard, Eindhoven-Den Bosch en Veendam-Den Bosch. Aanvankelijk meldde de KNVB dat er twee wedstrijden zouden worden onderzocht. In het toernooi om de KNVB-beker heeft Feyenoord AZ uitgeschakeld. De Rotterdammers wonnen in de Kuip met 1-0. Wijnaldum maakte kort voorrust de doelpunt. Het is voor AZ dit seizoen de derde tegenslag... na de mislukking in de Champions League... ...en de magere prestaties in de nationale competitie. Dan het weer, bijna overal droogt, vriest een paar graden. Morgen plaatselijk een winterse bui, verder droog, af en toe zon. Rond de middag ligt de temperatuur iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. En jij beleeft het Sneeuw Warmte Sneeuw. Kerst ZFM Dit is Kerst met ZFM Met men. nu de nacht When she was 22 Future looked bright But She's nearly 30 now And she Whoa! Uh. Good. Het ritme van Zandvoort van op 106.9 CFC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 van Zie